Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste Nederlanders willen dat het alcoholslot terugkomt. Het alcoholslot is bedoeld voor draaideur alkomobilisten, Mensen die al vaker gepakt zijn met drank op achter het stuur. Ze moeten dan eerst blazen voordat hun auto aangaat. Het systeem is niet nieuw. Het werd tussen 2011 en 2016 al gebruikt. Maar daarna weer afgeschaft. Het zou te makkelijk zijn om ermee te frauderen. En het installeren kostte 5000 euro. Mensen moesten dat zelf betalen. Het CBR dat gaat over over de rijbewijzen zegt dat het terug moet komen. Ja, en wat we nu zien is dat ja, die effectiviteit die is wel bewezen. Uh, zowel uh, ten tijde van uh, he, dat je het slot in je auto hebt... maar ook daarna werkt het nog door. Het bespaart heel veel verkeersdoden. Ja, en met die fraude valt het ook wel mee... want uh, ja, die systemen worden ook natuurlijk veel slimmer. Uit een onderzoek van slachtofferhulp blijkt dat 84% van de Nederlanders... voor de herinvoering van het alcoholslot is. Minder Chinezen stappen in het huwelijksbootje. Het aantal mensen dat daar trouwt is vorig jaar opnieuw fors afgenomen... De autoriteiten balen ervan. Die willen iets doen aan de krimpende bevolking. En moedige jongens stellen juist aan om te trouwen en kinderen te krijgen. Bij een brand in een appartement in Deventer is de bewoner zwaar gewond geraakt. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere appartementen. De bovenburen werden behandeld door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. En een muzikale dag gisteren in Amsterdam. Daar was de drummersdag. Ze konden elkaar tips geven en workshops volgen. Deze man gaf voor de jongens in de zaal misschien wel de belangrijkste... Tip. Als je toch voor uh, de meisjes wil gaan, moet je op drummles. Want echt, de meisjes zijn van de drummers. Sinds je achter de drums zit ben je een enorme beetmagneet? Absoluut, zeker. Dat is eigenlijk het enige wat, uh, wat de vrouw uh, aan mij bindt. Voor de rest niet. En er kwamen tientallen drummers op af.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 Spinning around the circles. When you barely see the sun. When you're walking on a tightrope road blindly. And you're trying to hold on. Have a little faith, you see, it's alright. Take a little time.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 Alright, take a little time to breathe The tide turns eventually It comes in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 Dat was uh, Son Ben, maar uh, je moet nog even je microfoon... Uh, nou, dat gaat. komt allemaal goed. Uh, Son have a little faith. Ja, dat is geen Sandvoort. Heeft het, Jammer. Ja, maar die komt uh, op een ander moment. <laughs> oh, nee, dat, is, dat is goed. Sandvoort ja, heeft het natuurlijk uh, volgende week zeker. En uh, daar gaan we straks mee praten met uh, Esther Buis van de Lightwalk 2025...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 Um, en voor Stanford Leid mag ik uh, de eventmanager zijn, uh, pak ik het stuk parcours op en ook de verzorgingsposten, samen met natuurlijk heel veel collega's en uh, vrijwilligers. Ja, de heel veel collega's. Eigenlijk heb je de taak van René Wit overgenomen, of niet? Nou, René Witt doet dat voor uh, de marathon, dus die doet dat in het heel groot. En ik mag dat uh, gelukkig uh, eerst iets wat kleiner uh, doen. Ja, maar, maar uh, Het is wel een vergelijkbare taak, maar toch wel heel anders hoor. Uh, René is hier ook begonnen bij de eerste editie hoor, dus het uh, oh, komt kom vanzelf ja. wel goed. Ja. Oh, wat goed. De routes, uh, 6,5, 10, 14 en 18 kilometer. En uh, de 10 kilometer is razend populair, hoe komt dat?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 We hebben geen reacties nog, maar we weten. Ik heb wel gehoord dat dat vorig jaar sowieso gebeurd is. Dus we hebben vorige week hebben wij de bewonersbrief verstuurd. Mm. Daarin hebben we ook gevraagd van: mocht je nog kerstverlichting mm. hebben of andere mooie versieringen, uh, doe mee, verlicht je huis, maak het mooi. <lacht> en de ervaring leert dat uh, de zandvoorters heel erg enthousiast zijn uh, en daarin ook uh, daaraan zeker gehoor geven. Dus dat is uh, altijd uh, superleuk om <lacht> ja. te zien dat mensen echt helemaal meedoen.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 Zeker kunnen wij nog meer leden aan. Kijk, op zondag is natuurlijk überhaupt hier nog niks. We hebben wel de Trimmers en de Sevens. Maar het zou natuurlijk waanzinnig zijn als we hier op zondag ook weer... met meer aanwezig zijn en weer een heren- en dames-team kunnen... Want die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 Ja. Dus dat is echt bizar. Dat is uh, bizar, want er was dus ook maar één krantje in die map. Eén krantje in de map, niet meer. Uh, nou, nee, nou, dus het is echt het enige krantje mama. wat ik... Ja, ja, ja echt, ja, hè? Ja. Ja, ja. Nou. Ja, dus dat was echt... Ik heb ook meteen mijn moeder geweld. Sorry, mam. <laughs> ja. Je had gelijk, we hadden ja. je meer serieus moeten nemen. Maar als was landkampioen als landkampioen. Ja, ja. Daar ja. ja, ja. ben je. Ja.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 En alle, ja. alle mensen die lid zijn van deze club. Ja, dus het wordt uh, op een van de activiteiten ja, natuurlijk. Ja, 5 maart en uh, in april. Ja. Ja. Nou, heel ja. bijzonder. Op ah, Instagram in de gaten. Want daar is de jeugdbestuur stu heel actief op ja. om het alles te laten zien. Ja. Ook op Instagram. Nou, heel goed. Bedankt voor dit interview. Oké. Okay. Ja, nou. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. ZFM.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 weer. En uh, Gilles is inmiddels rustig. Pak de microfoon erbij, Gilles. Um, nogmaals gefeliciteerd met het 20-jarig bestaan van de Krant. Oh ja, verdomd. Ik kreeg uh, gisteren <laughs> van iemand te horen van... het is wel een rare manier van zelfverheerlijking. Die nou, foto van. <laughs> ik ben de eerste die dat geroepen heeft. Ook, uh, <laughs> ik, ik ben al, uh, al weken lang dat ik denk... ze hebben me geïnterviewd. Hè, en, uh, en die foto daarnaast. Daar heb ik drie keer nee tegen gezegd. Wat tegen het interview of tegen ja, de foto? Ja, het is toch uh, zelfverheerlijking als je in je eigen krant staat. Dat, dat is mijn gevoel. Maar...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 Uh, en wat ik daar dan weer uithaal, dat ik denk van nou ja, voor mij vinden mensen het leuk als ze komen, maar ik kom dan een keer uh, of s'avonds of in het weekend. Want nu waren er gewoon heel veel mensen aan het werken op woensdagmiddag. is ja, ja, dat, dat, dat, dat, dus soms nogal wat commentaar dat je denkt. Mm -hmm, ja. Maar dit vond ik dan wel weer waardevol. Ja, nou, een paar dingen die snijden wel aan. Dus uit. je moet er een beetje ja. uh, in uh, kunnen selecteren. Okay. En er zitten uh, altijd wel weer nuttige. Uh,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 Um, een aantal weken geleden had ik een interview met uh, uh, meneer Van der Kloet, wethouder. En ik mocht zeggen, ja, jullie zijn niet zichtbaar. Ja. ja, maar we doen dit en we doen dat. En ja. we zo, maar de... ja, ze werken er wel in. En de, ene ja, wel, maar de wil dat, dan wil dat dan weten. Ander. Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja. En ik denk ook dat het, uh, als mensen weten waar ze mee bezig zijn, dat je ook iets meer, uh, makkelijker uh, draagvlak krijgt.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 Maar er stond in dat jong uh, uh, uh, en CDA. Uh, ja, klopt. Dat klopt. Ja. Had niet CDA, maar uh, oudere partij moeten zijn. Bij deze een, uh, die zag een rectificatie. Dit ja, klopt niet. Maar goed. Maar goed dat, dat is een zeldzaam foutje. En dat komt ook. Hans heeft het s'nachts om kwart voor één in, ingediend. Uh, dat dat is tijd. En uh, ja, dan maak je soms uh, helaas een foutje. Dat, dat is, uh, kan. Nee, hey, we moeten uh, afsluiten. Want de Jelmer die staat alweer te trappelend voor het luisteren. Ik heb er nog één. Maar jammer, ik heb nog helemaal niet uh, alles verteld. Nou, dan blijf je gewoon even. zitten. <laughs> uh, deze vond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 Uh, en meer senioren waren er op dat moment niet. Uh, dus zijn we zijn met die negen man naar Rood-Wit Oké. Okay. En uh, ja, daar, daar, daar zit en ik uh, daar nu ik veel, altijd. En daar ook hier met veel plezier? Uh, ja, dat was een heel andere beleving. Want uh, ja, een heel andere club, veel groter. En, uh, alles werd geregeld. Terwijl we in Zandvoort ja. deden we alles zelf. Ja. Maar Zandvoort is een hartstikke mooie club. Ze zijn jarig dit jaar. Dat heb je net gehoord ja, ja, als het ja, ja, ja. goed is. Ja, ja. En uh, ik ga zeker naar de, uh, na, naar naar de reunie.